Veel Italianen zijn tegen die toestemming... omdat ze bang zijn dat er iets misgaat. De chemische wapens zijn afgelopen week met een schip uit Syrië opgehaald... en het is de bedoeling dat de stoffen worden overgeladen op een Amerikaans schip... dat ze vervolgens op zee zal vernietigen.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 Eén op de drie goede doelen waar de Belastingdienst... dit jaar de boeken heeft gecontroleerd... blijkt niet aan de eisen te voldoen voor een zogenoemde ambi-status. Ze moeten dan het algemeen belang dienen... en daarnaast moeten ze een website hebben... openbaar maken waar het geld naartoe gaat... wie de bestuursleden zijn en wat de vergoedingen zijn die zij ontvangen. En sinds 2009 is na onderzoek van de Belastingdienst... van ongeveer 1500 organisaties de anbi status ingetrokken. Het weer, steeds meer bewolking, morgenochtend een beetje zon... maar ook een bui en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Een rusteloze globetrotten? zoekt lieve huismus... die op zoek is naar een rusteloze globetrotter. e-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het ook aan...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 Zometeen in Holland Doc Radio, ongeveer kwart voor tien zal dat zijn. De korte documentaire Psychonauten. Maar eerst neem ik u mee naar de grens in meerdere opzichten. In maart is het drie jaar geleden dat de kernramp in Fukushima plaatsvond. En feitelijk is deze nog steeds gaande. En dus is het ook onduidelijk wat dit ongeluk precies heeft aangericht. Nou, Wat heeft dat met onze grens te maken, vraagt u zich misschien af. Nou, dit... In België staan een aantal sterk verouderde kerncentrales... die al over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. Ze staan vlak over de Zeeuwse grens in het Vlaamse Doel... en 40 kilometer van de Nederlandse grens in het Waalse Tihange. De centrales zijn slecht uit de Europese stresstest... voor kerncentrales gekomen en vertonen gebreken. En toch zijn ze nog in bedrijf. Nou de vraag is dan, levert dat gevaar op? En levert het ook gevaar op voor Nederland? En mocht er iets helemaal misgaan, wat zijn dan de gevolgen? Documentaire maakster Petra Wijnsema die is er niet gerust op en gaat op onderzoek uit. Dit is... Maar we hebben toch een rampenplan? Terwijl heel Nederland zegt van we wachten op een overstroming... kan het maar zo zijn dat morgen er een nucleair incident is. En dat hoor je veel te weinig, dat geluid. Mijn eerste reactie was naar Japan, dit is al de zoveelste ramp. Ik meld daar niet plaatsvindt. De theoretische zijde, eens in een miljoen jaar gebeurt dat. En de praktijk leert, het gebeurt eens in de duizend, eens in de vijftienhonderd jaar. Een jaar geleden trekt de krantenkop: radioactiviteit stopt niet bij de grens, mijn aandacht. Ik woon op dat moment in Zeeland. Vlakbij de kerncentrale in het Belgische Doel bij Antwerpen. Regelmatig ga ik met het hele gezin naar de dierentuin in Antwerpen. En onderweg op de A58 kan ik dan de stoompluimen van de drie reactoren... over een afstand van tientallen kilometers volgen. In het krantenartikel vragen duizend demonstranten in Maastricht... om de sluiting van die andere groep van vier kerncentrales... vlakbij de Nederlandse grens. Die Hans, Wegens de oud, lekken en haarscheurtjes. De autoriteiten zeggen dat de kerncentrales veilig zijn. Maar is dat wel zo... Ik wil er meer over weten en ga op onderzoek uit. Onderaan koeltoren 1 van Tihans, kerncentrale. Een gigantische koeltoren. Heel dichtbij kunnen we eigenlijk komen. Leo uh, Tubak van Stop Tihans. Goedendag. We, ja, we staan op 10 meter van de, van de toren... Die is er 1,40 meter of 40 hoog. En uh, die plaagt een beetje de mensen van hoei. Omdat we nooit een mooie blauwe strakke hemel hebben. Maar altijd uh, de pluimen van de waterdamp die uit die koeltorens komen. We horen hier ook schoten. Dat is niet omdat er hier een overval is in Tihans, Maar uh, de politie die heeft hier een schietschool. En ze zijn blijkbaar nu aan het oefenen. Ja, er is een nauwe band tussen de politie hier uh, en de centrale. Niet alleen wegens de schietstand die hier is... maar er wordt hier ook voortdurend gepatrouilleerd door een privéfirma. En zo gauw die iets merken dat niet helemaal gewoon is... bellen ze de politie en die staan hier op een minuut, twee minuutjes maximum. Niet om de centrale te beschermen... maar wel om de mensen in doog te houden die zich aan de centrale interesseren... We gaan waarschijnlijk een bezoek krijgen en een identiteitscontrole... omdat we hier rondlopen met een camera en een microfoon. De Belgische regering besluit in november 2013... de levensduur van de 40 jaar oude centrale Tihans 1... met nog 10 jaar te verlengen tot 50 jaar. Terwijl die type kerncentrale is ontworpen voor een levensduur van 30 jaar... Het roept bij mij het beeld op van een lange reis maken met een oldtimer. Leo Tubaks van Stop Die Hans vindt de beslissing onbegrijpelijk. Er is heel, heel weinig bekend rond wat er gebeurt in een kerncentrale, in een reactor, wanneer die 40 jaar oud wordt. Ik denk dat er zeven reactoren ouder dan 40 jaar voor het moment draaien in de wereld. Ook Eloi Glorieux campagne energie van Greenpeace België, vindt het lang in bedrijf houden van kerncentrales onverstandig. Wel geen enkel type kernreactor is veilig. Hè. Dus zeker en vast ook niet de drukwaterreactoren zoals wij die in Doel in uh, Tianje hebben. Um, en dus ja, hoe meer draaiuren, hoe langer dat reactoren operatieel blijven, hoe groter de statistische kans dat er als dusdanig een kernongeval gebeurt. Kernfysicus Kees Andriessen deed jarenlang onderzoek naar kernreactoren en vindt drukwaterreactoren sowieso gevaarlijk. Vanwege de ernstige gevolgen van een kernsmelting die kan optreden bij het wegvallen van de koeling. Hij zou de Belgische regering het volgende adviseren. Nou ik zou eruit gaan, ik zou echt stoppen en, en, en het, uh, het financiële nadeel wat je dus tijdelijk hebt maar op de koop toenemen. In een advies aan de Belgische regering stelt de Atomwaakontvang, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle... dat de centrales veilig langer open kunnen blijven. Directeur Jan Bens. Je kijkt voor elk onderdeel. Voldoet dat nog aan zijn functionaliteit? Doet dat nog wat het hoort te doen? Zal het dat blijven doen? En dan heb ik daar geen probleem mee. Als ik het even vergelijk met een oldtimer... en dan ga ik van de Waddenzee ga ik naar Gibraltar rijden en dan heb ik de keuze tussen een oldtimer of een nieuwe auto... dan neem ik toch liever die nieuwe auto... omdat ik denk dat de kans dat ik aan de kant van de weg stil kom te staan... een stuk kleiner is met die nieuwe auto. Dan nou, is dat een economische keuze. Want u zegt, uh, dan sta je stil... en dan laat je die auto dan uh, maar te plekken repareren... en dan kun je alsnog weer verder. Ja, als, als je auto veilig blijft, dat de remmen nog in orde zijn... dat soort dingen, ja maar wij gaan kijken of dat die, die remmen het nog wel altijd doen, dat die leidingen nog intact zijn. Als wij daar maar het vermoeden hebben dat er iets niet klopt, dan gaan we zeggen, je rijdt niet verder tot je nieuwe remmen gezet hebt. En dan is het opnieuw jouw keuze. Doe ik die investering, neem ik het risico dat ik halverwege een tijd zal moeten stillen. Men doet ook testen van versnelde veroudering op de kritische componenten. Men gaat een aantal zaken uh, speciaal gaan bestralen in onderzoeksreactoren, om daar de omstandigheden te creëren van 80 jaar, 100 jaar uitbatting... en ziet hoe reageren bepaalde onderdelen op die veroudering daarvan. In de Verenigde Staten zijn er centrales die hun vergunning aanvragen... voor 80 jaar uitbatting. We hebben hier goed zicht op het eerste reactorvat nummer 1, de alleroudste. Hier zie je bij de, bij de bovenrand waar er uh, reparatie geweest is. Hier waar die cijfertjes uh, G1, F1 staan, is er een reparatie geweest. Dan zie je dat de, de beton grijzer is. Het is de bovenkant van het reactorvat, dat is uh, donkerder van kleur. En de onderkant ja. is uh, veel lichter. Dat, dat, dat scheelt echt heel veel tinten. Ja, er is een reparatie geweest en het is terug aan het rotten erboven. Nou ja, het ziet er niet uit alsof die spiksplinter nieuw is... maar hij ziet er wel uit alsof hij nog wel even mee kan. Ja, ja, ja. Het, het betonrot zit, zit binnenin. Hè? Dat is de, de ijzeren staven die in, beton zitten, in gewapend beton zitten. Die beginnen te roesten, die uitzetten, die dan spleetjes maken rond zich. En dan gaat het hele beton uh, zeer zwak worden. Dat beton was al te zwak om de huidige risico's op te vangen. Maar nu met het rot erin is het helemaal omzeep. En het risico is niet zo klein als het lijkt. Er is een helikopter gevallen op twee kilometer van de centrale... Uh, verleden jaar in 2012. Als ik de Nederlandse overheid moet geloven... is de kans op een groot nucleair ongeval heel klein. De toenmalig minister Verhagen zei het nog in Nieuwsuur naar Fukushima... Het risico op een kernongeval is beperkt tot eens in de miljoen jaar. Volgens energiedeskundige Wim Turkenburg klopt dat niet. Mijn eerste reactie was naar Japan, dit is al de zoveelste ramp. Ik meld down die plaats. De theoretische zijde, eens in de miljoen jaar gebeurt dat. En de praktijk leert, het gebeurt als je alle rampen nu terugkijkt... die met de kerncentrales vanaf het beginjaar hebben plaatsgevonden. Het gebeurt eens in de, 1000, eens in de 1500 jaar. Greenpeace België duidt op een recent kansberekeningsonderzoek. In Duitsland heeft het een zeer gerenommeerd onderzoeksinstituut... Max Planck Instituut, waar ook Albert Einstein gewerkt heeft... voordat hij voor de naties naar de Verenigde Staten vluchtte... heeft net na Fukushima nieuwe berekeningen gemaakt... van de kansen op een ernstige kernramp. En ze stelden dat die 200 maal hoger waren... Dan wat men eigenlijk voor Fukushima altijd uh, had ingeschat en had voorgehouden. Dat de grootste kans, de grootste probabiliteit op een ernstige kernramp net in West-Europa was. Uh, waar dat niet alleen de probabiliteit het hoogst is, maar ook de, ja, de effecten, de impact net omwille van de immense bevolkingsdichtheid. Er werd toen ook met name verwezen naar bijvoorbeeld Doel en um, Tiange... omdat dat nu net de twee reactoren of de twee kerncentrales in Europa zijn... met de grootste bevolkingsdichtheid... in een parameter van 30 tot zelfs 100 kilometer rond de reactoren. De kans op een overstroming wordt in Nederland veel groter geacht. Eelco Dijkstra heeft onderzocht wat het betekent... als Nederland zou worden getroffen door een orkaan zoals Katrina... Hij geeft een lesje kansberekening. Het feit dat je dus het risico uh, gelijkstelt aan alleen maar de kans, is dus onjuist. Want het gaat dus ook om het effect. Dat gezegd hebbende, het is natuurlijk wel zo uh, dat de kans heel klein kan zijn. Maar de statistiek zegt niets over het tijdstip. Dus uh, we kunnen wel zeggen dat er een algemene zin Nederland meer beducht moet zijn op overstroming dan op een nucleair incident. Maar.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 We zien een viskwekerij, dus wat we greenwashing noemen. Dus dan wordt een klein deeltje van de verspilde energie gebruikt om tilapias te kweken. Dat zijn tropische visjes uit uh, de Congo. Een poging van ElectraBel om uh, een beetje groen imago te kweken door restwarmte te geven aan de viskwekerij. Ja, ElectraBel doet grote inspanningen om zich sympathiek te maken. Uh, en dat lukt ook. Ze doen een zeer belangrijke bijdrage tot de gemeentelijke financiën. En het stadje van Hoei is dus een van de aangenaamste stadjes... met de beste festivals, het grootste politiekorps per aantal inwoners enzovoort. Het is een heel aangenaam stadje. En dat helpt natuurlijk om de harde pil te doen slikken door de omwoners. En de huizen kun je echt zien liggen. Het ligt echt pal naast het dorpje Hoei... Ik kan me dan ook voorstellen dat het wel een gevaar vormt als er iets misgaat hier. Ja, uh, voor de mensen die er vlakbij wonen is het, is het zeer gevaarlijk. Een ernstig artikel in een ernstig blad Nature uit de Verenigde Staten... Uh, berekent dat er ongeveer 5,2 miljoen, miljoen mensen zouden moeten geëvacueerd worden... indien er in Tianjin een catastrofe gebeurt, een ramp gebeurt. Hoe klein de kans ook. Stel dat er een kernsmelting is bij een Belgische centrale... waardoor een tientallen kilometers grote nucleaire wolk zich over Nederland verspreidt... wat is dan de reactie van Nederland, vraag ik mij af. Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij vreest het ergste. Ja, dat is dus mijn, mijn zorgen. Als er een, een ongeval zou gebeuren, of het nou in België is of in Nederland bij een kerncentrale... Uh, dan zullen de mensen van de kerncentrale natuurlijk heel hard aan de slag gaan. Ook, ook eventueel hulpverleners uit de directe omgeving... die zullen net als in Tsjernobyl en elders uh, kleine heldendaden laten zien. Maar daarna hebben wij dus een structuur waarbij het ene team moet vergaderen... en een advies uit moet brengen aan een ander team. En dat gaat zo vier keer achter elkaar. Hè. Dus, dus voordat... Krijgen wij überhaupt iets gaan doen als overheid, de Nederlandse overheid, voordat ze gaat communiceren, dan ben je zo vier, vijf uur verder. En dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel. Want de mensen in de omgeving, die zullen meteen iets moeten doen. West-Brabant en Zeeland hebben een 166-pagina dik rampenbestrijdingsplan. Waarin precies staat wie wat moet doen en wanneer. Maar dat biedt alleen schijnveiligheid, volgens Eelke Dijkstra. Het lijkt op papier uh, goed in elkaar te zitten, maar het probleem in Nederland, en dat is niet alleen een probleem van de nucleaire sector, maar is chemisch uh, uh, eigenlijk overal: is dat die regels op papier niet getoetst worden aan de praktijk en wat daarin geleerd is. Zo is bijvoorbeeld een gegeven uit de partij... dat 50% van je werknemers komt niet opdagen voor het werk. Want ze vinden het belangrijker om hun geliefden in veiligheid te brengen. Dit geldt dus ook voor de brandweer, de politie en het medisch personeel. Daar wordt in de planning eigenlijk geen rekening mee gehouden. Woensdrecht, de Doelstraat. En die komt uit, ja, niet echt uh, in Doel... maar met uitzicht op Doel in ieder geval in de achtertuin van Bert Zwiers. En hij is bestuurslid van Benegora... en dat is het Belgisch-Nederlands grensoverlegregio Antwerpen. Staat de wind vaak deze kant op? Ja, eh, Zuidwest is eh, overwegende windrichting. En dat is dan met name Oostendrecht. Dus als er iets mis zou gaan eh, daarom, de kernstralen in Doel... dan is zo'n radioactieve wolk al heel snel hier. Ja, dat duurt maar even, ja. <laughs> Wat gaat u dan doen als er iets gebeurt? Kijken naar de windrichting en uh, wegwezen. <laughs> de vraag is of mensen die weg willen, wel weg kunnen. Jeroen van Dijen van Stop Borselen hekelt het gebrek aan vluchtwegen in Zeeland... We hebben de A58 richting het uh, oosten. We hebben de uh, dammerroute richting het noorden, richting Rotterdam. En je hebt de Westerschelde Tunnelweg... als je dit gedeelte van Zeeland lang uit wil gaan. Maar dan kom je juist direct langs de kerncentrale. Dus qua evacuatieroutes... Eh, ik zeg het wel eens gekscherend tegen mijn vriendin... als er ooit iets gebeurt in uh, Borselen of Doel... We, we rijden naar Vlissingen, terwijl iedereen de provincie uit wil. Wij rijden naar Vlissingen en we pakken daar een bootje... en we gaan uh, gewoon de zee op. Dat is de snelste en veiligste route. Maar het is niet te bevatten dat je op zo'n kleine verkeersader, dat zoveel mensen daar tegelijkertijd op moeten... Ja, dat, dat ding slipt zo dicht en dan, dan komt niemand meer vooruit. Dan kom je de provincie niet uit. Patrick Nijssen, bezorgde Brabantse burger... bezorgd over de kerncentrale in België, in Doel, hier vlak over de grens... Ja, zeker Doel uh, staat dichter bij West-Brabant dan het uh, in Nederland gelegen Ze staan natuurlijk vlak bij elkaar aan de schelden. en vormen alle twee wel een bepaalde vorm van een invloed van een gevaar. Maar in Doel, als wij de Nederlandse norm monteren van een 30 kilometer zone, dat zou betekenen dat er ook in West-Brabant een groot deel geëvacueerd moet worden op het moment dat er daar een Doel een, een ongeluk plaatsvindt. Dat is bijna een onmogelijkheid. Met die drukke wegen hier in Brabant? Met die drukke wegen hier in Brabant. Je ziet nu in de spits dat het al uh, aan alle kanten file rijden is. Het loopt bij Roosendaal vast. Het loopt bij Bergen op Zoom vast. De provinciale wegen zijn gewoon ja, dermate druk in de spits... dat het eigenlijk ook bijna file rijden is. Het gaat dan nog wel op, op een bepaalde snelheid. Maar ja, er hoeft maar weinig te gebeuren of het slipt vol... Een regenachtige avond in Maastricht op het Vrijdhof. Door de weekse dag. Op het terras uh, zit ik hier buiten met uh, Gertjan jan uh, Hij staat er lid uh, voor GroenLinks. En er zijn nog uh, best behoorlijk wat, uh, wat mensen hier. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet het weer daarna is. Maar zo op jaarbasis, hoeveel uh, toeristen komen hier, denkt u? Nou, Maastricht is de tweede meest toeristische stad in Nederland. En het gaat er echt om miljoenen mensen die per jaar naar Maastricht in de omgeving komen. En nu is hier vlak over de grens uh, in Tihans, dat is 40 kilometer hemelsbreed ongeveer, een kerncentrale. En er wordt bekend dat, uh, dat er uitstoot is, een radioactieve wolk deze kant op komt. Dus een kernsmelting in Tihans. Wat, wat zou er hier gebeuren? Hoe zou dat eruit zien, denkt u? Om het heel apolitiek te zeggen, de pleuris breekt uit hier in de stad. En niet alleen hier in de stad, en in de hele omgeving. Al die mensen proberen te vluchten of een bepaalde kant uit te gaan. De wegen die komen compleet vast te staan, niemand kan meer een kant op. Als je al weet dat een mogelijke kernramp van die groot en die schaal gaat zijn... dat je toch niet kunt managen... Ja, dan moet je toch ten alle tijden zien te voorkomen... dat er überhaupt een kernramp kan plaatsvinden. En dat kan alleen maar als je kerncentrale sluit. Limburg heeft geen regionaal rampenbestrijdingsplan... voor een ongeval met de Belgische centrale. Want, zo redeneert de veiligheidsregio Zuid-Limburg... Haans ligt op 40 kilometer van Maastricht... en dat is buiten de gevarenzone. Wat heeft de ramp in Fukushima ons geleerd over evacuatie? Wim Turkenburg. Toen die ramp daar gebeurde, was de vraag... uit welk gebied moeten de mensen geëvacueerd worden... 50 tot 80 kilometer, dat was mijn inschatting. Men had in eerste instantie toen, als ik me goed herinner, 2 kilometer. Toen werd het 10 kilometer en uiteindelijk werd het 20 kilometer afstand. De Amerikanen gaven daarna het advies aan hun eigen burgers in Japan... om, ik geloof, 80 kilometer afstand aan te houden. Dus uit dat gebied weg te blijven. Als je kijkt naar wat er nu feitelijk is gebeurd. Uh, waar de reactiviteit naartoe is gegaan, waar die is neergeslagen. dan zie je dat inderdaad. in bepaalde richtingen, afhankelijk van de, van, van de windrichting. dat uh, op het moment van de ramp. dat tot zo'n 50, in bepaalde gebieden zou ik kunnen zeggen. maar dan ligt er reactief 80 kilometer afstand. er inderdaad uh, fors is neergeslagen. En dat is ook in bepaalde gebieden, denk aan het stadje Ijitaten dat zou 40, 50 kilometer afstand liggen... dat dat alsnog ontruimd moest worden na de ramp. De Veiligheidsregio Zeeland heeft een evacuatiezone... van 4 kilometer opgenomen in het rampenbestrijdingsplan. Aan directeur Gerry Ruijs de vraag of het niet tijd is het plan te herzien. Ik denk van niet, want wij gaan uit... van een meest aannemelijke grootste scenario. En wij gaan er niet vanuit dat wij een ramp zoals daar is beleefd... dat die hier plaatsvindt. Maar het zou toch best kunnen, want niemand had Fukushima voor mogelijk gehouden. Ja, ik weet niet waar uh, ons klimaat naar de toekomst naartoe gaat... maar zoals het nu eruit ziet, is het zeer onwaarschijnlijk. En over 100 jaar weet ik niet uh, of wij hier een heel ander klimaat hebben... en hoe de situatie dan is. Ja, dat is dus symptomatisch voor uh, de procesfixatie die er in Nederland bestaat. Dat zegt Eelko Dijkstra, internationaal expert op het gebied van crisismanagement premier Nato Kahn en de minister-president die daarna kwam... Die heeft ook gezegd, van, wij moeten ons voorstellen wat, we, wat onvoorstelbaar is. En dat is dus de realiteit. De rampenbestrijdingsplannen worden regelmatig geoefend. Ook is er jaarlijks een grote nationale rampenoefening sinds 2005. Hoogleraar Ira Helsloot is daar altijd nauw bij betrokken. Elk jaar zien we hetzelfde. Uh, en dat is dat juist vanwege al die schakels die moeten worden doorlopen... allemaal adviesteams dat de overheid niet in staat is tot tijdige informatie... niet in staat is tot tijdige beslissingen nemen... Uh, dat informatie die uh, uh, ergens tevoren komt, he, na, na drie schakels, uh, helemaal vervormd is. Sinds 2005 worden deze oefeningen gehouden... Geëvalueerd en elke evaluatie laat hetzelfde zien. Wat mij betreft betekent dat dat, hè, dat, hoe hard ook iedereen eraan werkt... om het telkens weer iets beter te maken, dat gaat niet lukken. Het is een te traag systeem, waardoor er voorspelbaar bij een echte ramp... hetzelfde zal gebeuren als bij al die nationale oefeningen sinds 2005. Namelijk, er wordt geen beslissing genomen en de bevolking wordt niet geïnformeerd. Dat is toch schokkend dat al sinds 2005 bekend is... dat eigenlijk het reageren op een ramp, dat dat niet werkt... dat daar niets mee gedaan wordt? Ja, en dat is inderdaad uh, vreemd. Dat systeem is inderdaad niet goed. Dat weten we als wetenschappers natuurlijk al heel lang. We weten het uit die nationale oefeningen. Maar we weten ook, de, en dat zie je, dat, dat het ontzettend lastig is... voor mensen in de Rijksoverheid om dat systeem te veranderen. Dat durven ze niet aan. En dat is inderdaad heel, heel kwalijk. Als dat zo is, is dat slecht. En dan gaat het ook volledig voorbij aan het doel van die oefeningen. Natuurlijk, is het, een doel is ook dat mensen zich bewust zijn dat dit kan gebeuren. En dat je een beetje weet wat je moet doen. En je moet ook lessen trekken waar gaat het fout, wat hebben we niet goed georganiseerd, kunnen we dat verbeteren. Als het te complex is, moet je dat vereenvoudigen, absoluut. En als dat niet gebeurt, ja, het, nou, u zegt het, nou, het verbaast mij. Ik vind dat slecht. En wat is daar aan te doen om het systeem te veranderen? Hoe zou dat kunnen? Nou ja, een echt goed systeem dat, dat bestaat maar uit twee schakels. Elk systeem wat meer dan twee schakels heeft... is te traag bij een echte crisis. Waar we hier aan het wandelen zijn, langs de Maas... gaat er een belangrijke dijk komen... Wegens de klimaatverwarming gaan we waarschijnlijk meer hoog water krijgen in de, in de Maas. Ja, want hier uh, is helemaal niets van een dijk op dit moment. De Maas staat hier wel twee meter onder het niveau van de centrale. Maar het enige wat er is, is een paadje tussen de centrale en de Maas. Die ze van elkaar scheidt. Niets, geen dijk of extra bescherming. Ja, voor het ogenblik is er niks. Een elektrabil heeft beloofd van dat te bouwen. Dat gaat een behoorlijk centje kosten, maar dat is een peulschil. Wanneer men ziet hoeveel een centrale die financieel volkomen afgeschreven is, hoeveel dat gaat opbrengen. Ja, dat is iets van 2 cent per kilowattuur kost dat maar, die stroom uit zo'n oude centrale. Ja, de keer dat de initiële investering afgeschreven is na een... Ongeveer twintig jaar is dat een echte uh, Mr. Cash. Uh, je hoeft gewoon het geld maar uit de muur te trekken. Het, het wordt interessant wanneer Electrabel aangeeft dat ze ongeveer 1 miljoen euro per dag verliezen uh, wanneer de centrale Tiange 2 stil lag. Dus dat is wat, wat zoiets kan opbrengen. De kosten van de ramp in Fukushima lopen in de honderden miljarden euro's. In Europa zou het volgens Greenpeace in België om vergelijkbare bedragen gaan. Ik stel vast dat uh, in Frankrijk het rekenhof een studie heeft gemaakt... naar een ja, middelmatig grote kernramp in Frankrijk. En kwamen zij uit op een, op een totaalbedrag van meer dan 500 miljard euro schade... En dus nogmaals, ik ben ervan overtuigd, in België of Nederland zullen de kosten zo mogelijk nog veel hoger zijn, omwille van het feit dat onze kerncentrales veel dichter de grote bevolkingscentra ingeplant zijn nog dan in Frankrijk. Uh, ook het feit dat onze industriële centra, de Antwerpse haven, uh, de haven van uh, Vlissingen uh, enzovoort, zo gaan ze het industriegebied rond uh, Terneuzen. Ja, dat zal onherroepelijk verloren gaan. En niet enkel in de zin van, oké, okay, een kruis erover en morgen, morgen kan je daar opnieuw beginnen. Nee, dat zal dus een no-go-zone worden voor minstens vele decennia. Daarom spreek ik ook over het failliet van België en het failliet van Nederland. Indien dat effectief zo in die mensenkern plaatsvinden, zou plaatsvinden, dat, kan, dat gaat de draagkracht van de staat, de draagkracht van de samenleving, totaal te boven. Dat is trouwens ook de reden waarom dat dus de verzekeringsmaatschappijen... weigeren om het nucleair risico te dekken. Dan stellen we ons de vraag, hoe kan een regering het dan veilig genoeg vinden... om kerncentrales in te planten en verder te laten functioneren... zo dicht bij grote steden zoals dit vandaag het geval is bij ons. Hoe werkt het verzekeringstechnisch nu eigenlijk... Ik vraag het aan Nick Bos. Hij is manager van de Atompool, Een groep van verzekeraars die het risico op een kernongeval in Nederland verzekert. De exploitant is op dit moment, en dat is een bedrag dat geldt vanaf 1 januari 2012... verzekerd voor een bedrag van 1,2 miljard euro. Nou, dat lijkt me niet genoeg als er een grote ramp. is. Als we even kijken naar Japan, dan worden schattingen gemaakt van wel 500 miljard dollar dan... om dat op te ruimen. Dus ja, dat haal je natuurlijk niet... Nou, ik, ik ben het ermee eens zeggen, bij, bij uh, ongelukken van, van, van deze omvang. Maar waarvan wij de verwachting hebben dat niet alle ongelukken... Laat ik zeggen, zullen leiden tot schades van deze omvang. Maar, ja, maar dan is 1,2 miljard uh, natuurlijk een dubbel op een, uh, op een gloeiende plaat. En wat gebeurt er dan met de rest van die schade? Uh, dus de exploitant is verzekerd voor 1,2 miljard. Maar de schade is, als er echt iets ergens gebeurt, waarschijnlijk veel groter. Wie is dan aansprakelijk voor de rest van de schade? In principe is de exploitant is gewoon verantwoordelijk en aansprakelijk voor de, voor de schade. Ook voor het uh, niet verzekerde gedeelte. Maar er zijn wel afspraken met, met de overheid. En dat geldt in België, zowel in Nederland... Dat eh, in geval van ik zeg, dat er niet verzekerde aansprakelijkheden zijn, niet verzekerde schades, dat dan de, de exploitant weliswaar verantwoordelijk is, aansprakelijk is, maar dat de staat zal bijspringen eh, in eerste instantie om dat te compenseren. Maar dat, dat, dat zal op een of andere manier zal daar een terugbetalingsregeling eh, aan gekoppeld gaan, eh, gaan worden, verwacht ik. Maar hoe dat in de praktijk eh, zich zal voltrekken, dat. Eh, ja, dat ligt echt in de toekomst. En dat, eh, hoe het daadwerkelijk zal plaatsvinden, ik heb daar geen eh, afgerond idee over. Volgens Eelco Dijkstra betekent een kernramp het failliet van Nederland. Ook al zijn de Belgische exploitanten en de Belgische overheid aansprakelijk voor de schade. Uh, ja, uh, absoluut. Dat is een mogelijkheid. Uh, en ik zeg dat niet omdat de kans groot is, maar omdat het effect heel groot is. Want de kans kan wel klein zijn, maar als die niet nul is... en het effect is het faillissement van het Koninkrijk der Nederlanden zoals we dat kennen, dan denk ik dat je te maken hebt met een risico... Uh, waar je wel aandacht aan moet gaan besteden. En dan ben je er dus niet om te zeggen, nou, die kans is zo klein... daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Want het gaat om het faillissement, het ophouden te bestaan... van, uh, van de staat der Nederlanden. Hij vindt dat er best mogelijkheden zijn om je op het onmogelijke voor te bereiden. De ervaring leert dat als je, als, als je de bevolking er actief bij gaat betrekken... en ze mede-eigenaar laat worden van het probleem... en ze dan zelf aan het werk zet... om via een gestructureerde dialoog zelf met de eigen conclusie en daaraan gekoppelde... Uh, aanbevelingen te komen... Uh, dan, dan vergroot je het lokale... draagvlak, maar ook indi indirect. Uh, want dan de, hebben de mensen... die zeggen van, weet je wat, het is niet... het probleem van de overheid, en de overheid moet het gaan oplossen. Hey, weet je wat, het is, dit is ook... ons probleem, en laat ons nou ook... meedoen en nadenken over wat we kunnen doen. De ervaring... in de praktijk, uh, ik denk dat je daar... vooral uh, naar uh, de Verenigde Staten... van Amerika moet kijken. Uh, daar hebben ze een... een systeem opgebouwd en dat heet CERT, c -E r t Community Emergency Response Teams. En die werken dus samen met de officiële hulpverleners, maar die zijn al veel proactiever. Ze gaan dus al binnen de bevolking, kunnen ze onderling afspraken maken over wie wat gaat doen, mocht er iets gaan gebeuren. En kijk, dat is dus precies een manier waarop je kunt, kunt, kunt een gevoel van, jongens, we gaan niet wachten tot er wat gebeurt. En dan pas nadenken over wat we moeten doen. We moeten proactiever met dit verhaal omgaan. We moeten van tevoren gaan nadenken... wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten. Eh, qua handelingsperspectief. En eh, ik denk dat dat een voorbeeld is... Eh, als Nederland daar structureel naar zou gaan kijken... hoe dat daar gedaan wordt... dat het grote voordelen op zou leveren. Niet alleen qua operationele respons... maar ook qua vertrouwen tussen overheid en bevolking... Inclusief lokale overheden en de lokale bevolking, maar ook binnen Nederland als zodanig. We zijn hier ongeveer drie kwartier op de site geweest rond de centrale. Langs de Maas hebben we gelopen en bijna rond de centrale. Ik heb geen beveiliging gezien. We zagen wel het busje rijden eerder, maar ze hebben ons niet uh, aangehouden. Ja, zoveel te beter. En door leden van de politie-schietschool worden we nu ook met heel veel argwaan bekeken. Ik zat even buiten te roken, maar ik denk van, nou, wat moeten die mensen hier? Ja, er, is, er heerst een eigenaardig sfeer rond die centrale. Een jaar na het begin van mijn onderzoek ben ik nog ongeruster dan voorheen... over de aanwezigheid van de kerncentrales vlakbij de Nederlandse grens. De kans op een nucleair ongeval is veel groter dan ons wordt voorgehouden. En ik hoef niet te verwachten dat ik op tijd word geïnformeerd... als zich een ongeluk voordoet. Ik begrijp nu dat kerncentrales die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn... open blijven uit puur economische overwegingen. Het interview met kernfysicus Kees Andriessen blijft me het meeste bij. Ik deel zijn mening dat we ermee moeten stoppen. Op de lange duur gaan die kerncentrales dicht. Daar ben ik van overtuigd. Ik kan het niet bewijzen. Maar iedere keer als er dan iets gebeurt en men probeert te nou, zeggen... er is geen gevaar voor de gezondheid, dat zegt men er altijd bij... dan, dan, dan, dan is het al duidelijk dat men begrijpt... er moeten geen ongelukken gebeuren, want dan is het helemaal uit. Maar Fukushima, dat was toch weer een klap van heb ik jou daar... Kijk, en als we nou geen alternatieven hadden, dan zou ik wat anders praten. Van we moeten wel, we moeten wel. Maar we hoeven helemaal niet. Het is alleen maar een kwestie van wat meer geld. Dat was... Maar we hebben toch een rampenplan van Petra Wijnsema. Een documentaire mede tot stand gekomen door financiering... via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. Een beurs voor grensoverschrijdend onderzoek en uitwisselingen... tussen Belgische en Nederlandse redacties. De eindredactie van deze documentaire was in handen van Anton de Goede. U kunt reageren via de e-mail. Ons adres is redactie.hollanddoc.nl en onze website hollanddoc.nl-radio. Ik praat over deze documentaire van Holland Ook Radio van Petra Verder met Lisbeth van Tongeren van GroenLinks, woordvoerder onder meer op de portefeuille energie. Maar eerst een reactie op de documentaire van het ministerie van Economische Zaken. Ik citeer. De kans is erg klein dat zich een ongeval voordoet met een kerncentrale. De veiligheidseisen waaraan centrales moeten voldoen... zijn de laatste jaren verder aangescherpt. Desondanks gelden er in Nederland, net als in onze omringende landen... strenge regels voor veiligheid en rampenbestrijding... bij een nucleair ongeval. Deze regels zijn overgenomen van het internationale atoomagentschap IAEA. Er is een nationale crisisorganisatie die meerdere malen per jaar oefent, samen met de veiligheidsregio's en ook met rampenbestrijders uit België en Duitsland. Resultaat hiervan is een verdere verbetering van de rampenbestrijding. Er vindt nu overleg plaats met onze buurlanden om op korte termijn allemaal dezelfde beschermingsmaatregelen, zoals grootte van gebieden waarin jodiumpillen worden verstrekt, te gaan hanteren. Einde citaat. Welkom uh, Lisbeth van Toornen van, uh, van GroenLinks. Uh, uw reactie op deze verklaring van economische zaken? Ja, ik heb dat natuurlijk van minister Kamp... en ook daarvoor van minister Verhagen en van de ministers daarvoor gehoord. Maar in deze documentaire kwam er heel helder naar voren... dat dat op papier misschien nog enigszins lijkt... Hey, maar als we even terugdenken aan die grote brand bij Moerdijk... dat was één brand op één plek... en daar zag je dus al dat, dat hele Nederlandse papieren systeem... van rampenbestrijding in elkaar stortte. We werden niet geïnformeerd, teams wisten van elkaar niet wat ze deden... de blusboten van Rotterdam werden niet gebruikt... die wel schuim konden blussen, er werd ten oorrechte met water geblust... En dat was in verhouding tot iets met een kerncentrale... heel klein en heel lokaal. Dus uh, ja, ik uh, geloof hier helemaal niet in dat dat gaat werken... als wij een kernramp zouden krijgen... of in België, of in Duitsland, of in Zeeland... van enige omvang. Mm -hmm. uh, een van de punten die in de documentaire naar voren kwamen... om maar een voorbeeld te noemen... is bijvoorbeeld die vluchtroutes vanuit Zeeland. Hè? Uh, er werd beschreven wat de mogelijkheden zijn. Maar u zei... Al heb je dan acht weg, dan nog. Nou ja, en ik vind ook dat het probleem andersom ligt. Als jij in een dicht bevolkt land iets wil doen wat risico oplevert... dan moet jij uitleggen waarom dat zo essentieel is... en jij als kerncentrale moet zorgen, wat ga ik doen als er een probleem is. En nu lijkt het alsof de bewijslast andersom ligt. He, die kerncentrales die zijn er nou eenmaal. Dus dan moeten mensen maar uitleggen waarom het echt absoluut niet kan. En dan wordt er steeds gezegd, ook in die verklaring van het ministerie... He, de kans is maar heel klein... Nou, Die kans is heel klein, maar het effect kan heel erg groot zijn. Dat zie je aan die vluchtwegen. In het rampenbesleidingsplan voor Zeeland staat... dat Zeeland geëvacueerd moet worden per trein. Nou, dan moet iedereen naar Goes. Schoolkinderen, wiens ouders niet thuis zijn... gaan dan met de juf of de meester naar Goes. Ja. Die andere kinderen moeten naar huis en gaan dan met hun ouders naar Goes. En dan rijdt die trein ergens heen. En hoe die treinen dan weer terugkomen en weer gevuld worden... Nou, iedereen weet dat dat niet werkt. En ook met die wegen, dat hebben we bijvoorbeeld in Amerika gezien... zelfs zesbaans en achtbaans wegen. Als iedereen in zijn auto springt, moet je in Zeeland bedenken... dat het in de zomer is, dat er heel veel toeristen zijn... die het Nederlands niet helemaal machtig zijn. Je weet dat binnen de kortste keren al die wegen... plus die treinen, dat staat helemaal vast en dicht. Mm -hmm. Dus ook ik vind... Als je dat risico, wat misschien, het komt niet vaak voor, maar een groot effect, als je dat niet fatsoenlijk kan beheersen, dan moet je dus geen kerncentrales hebben. En zeker niet in dichtbevolkte gebieden. En dan ook nog de, de constatering dat uh, bijvoorbeeld in Tihange... die, die haalbaarheidsdatum uh, verlopen ja. zou zijn. Ja, Wat is uw reactie daarop dat dat verlengd wordt? Nou ja, dat hebben we in Nederland ook. We hebben bejaarde centrales draaien. En zo'n auto zou je niet meer instappen... met zoveel mogelijke gebreken en problemen... waarvan gezegd wordt van, nou ja, waarschijnlijk gaat het wel goed. Als het een vliegtuig was, dan was die ook al lang afgekeurd. Maar dat werd in de documentaire ook heel goed uitgelegd. Ja, het is een, een, de, de printing money. Het is een draaiende pinautomaat omdat die centrales helemaal afgeschreven zijn. En je hoorde het zeggen: hè? een miljoen per dag. Ja. Nou, dat is 365 miljoen per jaar. Terwijl je daar. Nou ja, je hebt een mannetje of 10, 20 rondlopen voor het onderhoud. Je moet wat afdragen aan de overheden. Maar verder heb je helemaal niet zo gek veel kosten. En tegenover die kosten staat niet uh, het dragen van het risico. Precies. Want we hebben in Europa Euratom, dat verdrag, gesloten... toen we ook de gemeenschap van kolen en staal begonnen. Toen we nog dachten, van, nou, dit is dé oplossing voor de toekomst. Eindeloze hoeveelheden goedkope stroom. En daarin staat dat de landen elkaar onderling helpen... als er een grote ramp zou komen. Nou, Dat betekent dus dat de Europese belastingbetaler... eigenlijk het risico neemt en de winsten... Ja, die zijn voor de eigenaren van de kerncentrales. Ja, en die hebben geen enkele incentive om dat risico enigszins te beperken... of, of in elk geval te dekken, mocht er wat gebeuren? Nee, die krijgen ze nu en dan wat publieke druk. En dat zie je rond die kerncentrales. Er komen er eh, educatiepakketten voor de schoolkinderen... Daar dat wordt er uitgelegd. En, en zelfs bij Borstelen, he, binnen die vier kilometer... hebben ze echt wel een keer geoefend. Dus als er een heel klein incidentje is dan heb ik er nog wel vertrouwen in dat dat vrij redelijk gaat. Maar wordt dat iets groter, Ja, een cirkeltje van vier kilometer... daaromheen, daar heb je helemaal niks aan. Nee, nee dus dat risico is gewoon voor ons allemaal. Ja, maar toch is het zo dat u, u noemt nu die vier kilometer. Uh, Gerry Ruis van de directeur Veiligheidsregio Zeeland... die zegt, het is niet nodig om dat aan te passen. Want uh, we houden geen rekening met een grote ramp. Nee, nou, dat klopt dus. Dus Het is eigenlijk heel erg cynisch. Er wordt gezegd, wordt, hè, zo interpreteer ik dat dan... wordt die ramp groter dan een uh, cirkeltje van vier kilometer... is er toch geen redden aan. En dan moet uh, de burgers maar zien of ze zichzelf nog een beetje kunnen redden. Kijken hoe de wind staat en uh, ja, wat smeren. Het, ja. het makkelijkste wat je in elk geval zou moeten doen... is dat er overal jodiumpillen aanwezig zijn. En die kan je slikken. Dat stopt in je lichaam de opname van radioactieve stoffen enigszins... Als je die overal zou hebben, en dan ook graag in het Duits... en in het Engels voor de toeristen, met een goede instructie... en je hebt die overal in Limburg en langs de grens met Duitsland... dan doe je in elk geval iets. Maar wij hebben inmiddels nou ja, 30, 40 jaar kerncentrales... en op een paar plekken in Overijssel hebben ze het. In Maastricht dacht ik bijna, in Zeeland op één plek... en ook niet hoe we dat dan gaan verspreiden. Nou, zorg in elk geval dat alle huishoudens dat in huis hebben zorgt dat dat op die campings ligt... zorgt dat dat in de hotels is. Dat vind ik dat het minste is wat de overheid kan doen. Maar waarom is dat nog niet gebeurd? Want Zo ingewikkeld lijkt dat niet. Nee, nou, dat denk je van een afstandje ook. In de Kamer vraag ik nu al vier jaar bij elke overleg... weer van schiet het al een beetje op. Ja, en dan zijn er weer verschillende lagen die erover gaan... of dat dan op het vliegveld van Maastricht moet... of moet het in de stad Maastricht... of gaat het op alle brandweerkazernes... En het, het is abstract natuurlijk. We hebben gelukkig nooit zo'n grote ramp gehad in Europa. Ja, en dan is iets wat morgen gebeurt of volgende week, dat krijgt eerder de aandacht dan iets wat ja, je hoopt dat we helemaal nooit mee gaan maken. Mm -hmm. Ja, want, want als ik even advocaat van de duivels speel, dan, dan zou ik dat ook tegen u zeggen van, ja, maar het, het is allemaal theorie. Waarom zouden we zoveel kosten maken en zo ingewikkeld doen? Het is een, het is een theoretisch geval. Ja, dat, euh, nou ja dat de mensen die die gok maken wonen over het algemeen niet vlak in de buurt van die kerncentrales. En euh, ik vind dat het risico andersom is. Degene die zegt, ik wil die activiteit daar doen, die moet ervoor zorgen dat dat veilig kan en kan dat niet. Ja, en volgens mij is he, hier in België, Duitsland en Nederland kan je laten zien dat je kan dat niet voldoende beveiligen, zodat je zo'n ramp op kan vangen dan moet je dat daar dus niet doen. En het is ook niet alsof we nou stroomtekort komen. We hebben veel te veel uh, stroomcapaciteit in Nederland zitten. In Nederland hebben we genoeg capaciteit staan zonder die kerncentrale... om onszelf anderhalf keer te bedruipen. Mm -hmm. Dus we hebben het ook niet nodig. Er nee. uh, werd gesproken in de documentaire over dat Community Emergency Response Team... de CERT, uh, zou dat hier werken in Nederland? Ja, dat, dat klinkt heel erg mooi, als je dat met afkortingen dan in het Engels doet. En ik vind bij een heleboel dingen, hè, bij de kinderboerderij, bij een zorginstelling, bij zonnecoöperaties fantastisch dat vrijwilligers zelf het initiatief nemen. Maar bij het opvangen van een kernramp om dat over te laten aan vrijwilligersteams van de bevolking, ja, ik vind het te cynisch voor woorden. Ja. Het zijn, we hoorden het net, één zo'n centrale miljoen per dag. En dan moeten buurtvrijwilligers plannen gaan maken. hoe je heel Zeeland, heel Limburg gaat evacueren bij een ramp. Ja. Nou, ik vind dat ze echt niet kunnen. Mijn laatste vraag. Maakt u zich echt zorgen? Ja, ik maak me echt zorgen dat wij niet bereid zijn om. Ja, een heel klein beetje van ons geld uh, in te zetten... op een overgang naar schone energie. Terwijl we wel dit soort enorme risico's nemen... met de beurs van elke burger in Nederland. Lisbeth van Tongeren, mag ik u hartelijk danken... om uh, dit commentaar te geven in Holland Doc Radio. Dank u wel. Holland Doc Radio, met Code Kloet. We gaan verder met onze korte documentaire. Iets heel anders, hoewel. Stel je voor... Je gelooft niet in God, maar je ontmoet hem toch. De verbeelding aan de macht. Dat kan nog. Hoe? Nou, Gerbe Henninga en Hans Plomp zijn schrijvers, dichters... en noemen zichzelf bovendien Psychonauten. Ze schreven het inmiddels befaamde boek Uit je Bol. Dit is Psychonauten van Gerrit Kalsbeek. Als ik nu mijn ogen dicht doe, dan is dat heel levendig en heel... Uh...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 Dat was Psychonauten van Gerrit Kalsbeek. En dat werd eerder uitgezonden in het programma Studio Itzerda. Onze e-mailadres is redactie.hollanddoc.nl Wilt u reageren of opmerkingen naar ons sturen? De website voor meer informatie is hollanddoc.nl-radio. Volgende week onder meer in Holland Doc Radio vlucht naar Syrië. De oproep van organisatie Help Syrië de Winter Door... om goederen te noderen ten behoeve van Syrische vluchtelingen... heeft in korte tijd een loodsvol spullen opgeleverd. En de organisatie heeft toestemming gekregen... om deze goederen met een vrachtvliegtuig af te leveren in Damaskus... en van daaruit verder te verdelen over de vluchtelingenkampen in Syrië. In de bijna drie jaar dat dit conflict nu duurt... is dit de, de, de, de eerste humanitaire vlucht die vanuit Nederland naar Syrië vertrekt. En help Syrië de Winter Door... is niet georganiseerd door een grote hulporganisatie... maar is het initiatief van een kleine groep vrijwilligers... die het drama niet langer konden aanzien. Ook Oornstein reist mee met een van de initiatiefnemers, Mohammed Geppi. Zometeen langs de lijn met Jeroen Stomporst... en ik wens u een fijne avond verder. Dit is Radio 1.